1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Kamer debatteert over steun aan Grieken. Vraagtekens bij constructiedak Twentestadion. En lichte groei Rotterdamse haven. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af. 18 graden wordt het op de Wadden, 24 graden in het zuiden van het land. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon. En ook dan maximaal rond 24 graden. Later op de dag raakt het bewolkt. En in de avond is er een kans op wat regen of onweer. Trap af in Den Haag, daar begint bijna het debat met premier Rutte en minister De Jager over de eurocrisis en alle misverstanden over uh, ja, het bedrag dat gemoeid is met het redden van Griekenland. Het gaat er al dagen over. Peter Blok uh, gaat dat debat voor ons uh, op NOS Radio volgen. Peter, uh, stroomt de zaal al vol of zijn ze al bezig? Nou, de zaal is inderdaad langzaam maar zeker aan het volstromen met Kamerleden. Maar ze beginnen eerst met het herdenken van de slachtoffers van het drama in Noorwegen. En dan pas begint het debat over de eurocrisis en over alle misverstanden. Ja, uh, ja we hebben vanochtend de brief gehad van Van de Jager. Heb je daar al uh, reacties uh, gepeild uh, hoe, die, hoe die brief is ontvangen? Ja, nou, de brief uh, moest natuurlijk een einde maken aan alle misverstanden... Hè, en aan alle twijfels bij de Tweede Kamer. Want de oppositie verweet het kabinet gisteren nogal gegochel... met cijfers en een veel te rooskleurige voorstelling van zaken. Daarom wilden ze ook die brief met daarin alle getallen, maar dan goed. Nou, de brief, uh, die hebben ze dan vanochtend gekregen. En daarmee hopen Rutte en de Jager natuurlijk dat de oppositie... met name de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66, het noodpakket voor Griekenland gaan steunen. Want die partijen heeft hij immers nodig omdat de PVV niet meedoet... als het uh, om het steunen van uh, de Grieken of het redden van de euro gaat. Nou, de jager heeft dat dus allemaal vanochtend in een brief nog één keer uitgelegd. Zijn eigen partij, het CDA, vindt dat hiermee de kous af is. CDA-Kamerlid Ellie Blankswa. Nee, ik heb de brief gelezen. Dat is een herhaling van zetten. Dat zijn feiten die waren bekend. Dat verandert niets aan de situatie dat in ieder geval voor het CDA... het debat gisteren uh, voldoende opheldering heeft gegeven. De excuses van de minister-president uh, aanvaarden wij op deze wijze. En uh, daar is wat ons betreft dit stuk de kous mee af. Is dan nu voor het CDA helemaal duidelijk... wat Nederland precies aan Griekenland gaat geven, lenen... of aan garanties uh, geeft en wat de risico's zijn? Niet alles is duidelijk. Dat is ook heel helder gecommuniceerd. De belofte die de minister-president heeft gedaan... is juist die onzekerheid, die onduidelijkheden... meer en, en, en eerder te communiceren met het parlement. En de komende weken uh, zal die duidelijkheid verder ingevuld gaan worden. En wij vragen dan ook het kabinet zo snel mogelijk... dat met het parlement te delen. Ja, en dan Plasterk, Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... zei ook dat hij met deze brief wel kan leven. Nou ja, of het allemaal genoeg is, ook voor de andere partijen... het lijkt erop van wel, maar ja, dat horen we dan straks tijdens het debat... dat uh, zo dus gaat beginnen live is te zien ja. op Nederland 1 en op Politiek 24... en hier natuurlijk ook te horen is. Ja, je zegt, ja voor, voor het CDA zeg jij, ja, de kou is af. Plasterk kan er ook mee leven. Dan lijkt mij de kou uit de lucht. Ja, dan uh, ja, een simpel rekensommetje leert dat, uh, dat er dan inderdaad een meerderheid is uh, voor het steunpakket. Maar ja, het debat moet nog gevoerd gaan worden. En dat gaan we alle minuut op de minuut nauwkeurig volgen. Zo. Wij horen jou later vandaag hierover. Dankjewel, Peter Blok. Bij de verbouwing van het stadion van FC Twente is begonnen met de afbouw van de overkapping... terwijl de basisconstructie nog niet klaar was. De onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt in een tussentijds rapport dat dat de oorzaak is van het instorten van het dak. Begin juli kwamen daarbij twee bouwvakkers om het leven. Volgens de raad ontbraken een aantal essentiële onderdelen en was de constructie daarom niet stabiel. De komende maanden wordt uitgezocht hoe het kan dat er zoveel mensen aan het werk waren op de tribune... terwijl de overkapping niet veilig was. En ook wil de Raad weten of tijdsdruk een rol heeft gespeeld. De aanklagers bij het Joegoslavië-tribunaal... willen de zaak tegen oud-generaal Mladic in tweeën splitsen. Ze hebben de rechters voorgesteld eerst de zaak Srebrenic had te behandelen... en later pas andere aanklachten tegen Mladic... zoals oorlogsmisdaden tijdens de belegering van Sarajevo... en het gijzelen van VN-vredesmilitairen. De aanklagers vinden dat twee strafzaken meer recht doet aan de slachtoffers. De prosecution considers that severing of the indictment against him into two trials is the most efficient way to proceed and will maximize the prospect of justice being done for all victims. Het is onduidelijk of, en zo ja, wanneer het tribunaal een besluit gaat nemen over dat voorstel. In Groot-Brittannië komt steeds meer kritiek op de strenge straffen die worden opgelegd voor de rellen van vorige week. Ze kregen twee mannen vier jaar cel, omdat ze op Facebook. De sociale netwerksite hadden opgeroepen tot rellen die er nooit zijn gekomen. Vooral advocaten en activisten klagen over zulke straffen... maar ook onder de bevolking groeit het protest. Toch blijkt uit peilingen dat de meerderheid van de Britten voor hoge straffen is. Premier Cameron en andere politici hebben rechters ook opgeroepen tot een harde aanpak. Sommige advocaten vinden dat dit leidt tot absurd hoge straffen... die bovendien slecht onderbouwd zijn die daarom in hoger beroep zullen sneuvelen. Sinds de rellen in Engeland zijn bijna 3000 verdachten opgepakt. Dit is het NOS-journaal, het door De Rotterdamse haven heeft nog weinig last van de angst voor een recessie. In het afgelopen half jaar is de overslag met 1% gegroeid. Weinig handel was er in ruwe olie. Maar er staat tegenover dat de overslag van containers flink toenam. Henrik Willem-Hofs besprak de cijfers met de president-directeur van de haven. Meneer Smits, een groei van 1%, geen uitbundig herstel wel uh, follow-up van het uitbundig herstel van 2010. En dat herstel, dat was toen 11%, heeft zich voortgezet in 2011... en zitten weer op een gematigd groeitraject. Maar is dat ook niet een beetje een stabilisering van de groei? Ja, voor ons is het uh, lichte groei. Groei blijft groei uh, En we zitten straks weer op het, op het normale traject uh, voor onze haven. Heeft u last van de eurocrisis? Op dit moment niet, maar ik heb wel gewaarschuwd dat als die vertrouwenscrisis, want dat is die eurocrisis, doorzet... dan verwacht ik uiteindelijk hier negatieve effecten op het investeringsklimaat... op de overslag en dan uiteindelijk natuurlijk ook weer op de werkgelegenheid. Was u blij toen u gisteren Merkel en Sarkozy zag... die een voorstel deden voor een uh, economische regering voor de Europese Unie? Ik ben daar heel blij mee. Want ik heb hier ook vanmorgen gezegd... Uh, Europese integratie is de enige weg vooruit. We zijn een Europese haven... En dat betekent wat mij betreft uh, snel nu besluiten nemen, zodat we als het ware op een gezonde manier qua economische groei of met economische groei weg kunnen groeien uit de crisis. Maar moet dat dan ook ten koste gaan van de democratie in Nederland? Nee, want uh, laat ik het zo zeggen... Meer macht in Brussel is minder macht in Den Haag. Ja, ligt eraan waarover. Uh, ik vind als je met elkaar afspraken maakt over begrotingsdiscipline, dat is een kwestie van, van ik heb het ook uh, moraliteit genoemd. Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant een land steun vraagt als je zelf er een potje van maakt. Dus nee, uh, over begrotingsdiscipline vind ik dat je in Europa harde afspraken moet maken. Ja. Maar uh, hoe ziet u dat dan voor u? Ik zie het voor me dat er één financieel economisch beleid komt, afspraken over begrotingstekorten, ook afspraken over verdere aanpak van de Europese economie, betere marktwerking, investeringen in onderwijs, investeringen in de arbeidsmarkt, ook investeringen in de Europese infrastructuur. En dat moeten we heel snel ter hand nemen. Want anders glijdt ook de Rotterdamse haven af. Ja, anders gaan wij volgend jaar de terugslag ervaren. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een psychotherapeut uit Leerdam op non-actief gesteld. Hij mag geen mensen behandelen totdat zijn praktijk intensief is onderzocht. Volgens de IGZ heeft de therapeut voor duizenden euro's gefraudeerd met declaraties. En ook zeggen patiënten door de therapeut te zijn geïntimideerd en gehersenspoeld. De IGZ heeft de praktijk van de man nog niet kunnen onderzoeken omdat hij zich ziek heeft gemeld. In 2010 raakte hij zijn bevoegdheid al kwijt. Maar hij kon zijn vak blijven doen omdat het hoge beroep nog loopt. De vrouw die gisteren in Zoetermeer een bijtende stof over zich heen kreeg... is waarschijnlijk blijvend verminkt. De vrouw van 28 ligt ernstig gewond in een brandwondencentrum. Politie heeft een man van 38 aangehouden... maar wil niet zeggen wat hij precies heeft gedaan. 30 agenten die na het incident de huiszoeking deden zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gegaan, zegt de politie. Alle medewerkers die betrokken waren bij dat incident... die kregen dezelfde avond nog last van hoofdpijn, brandende ogen... en pijn aan hun luchtwegen. En die zijn ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Die zijn er allemaal onderzocht. Inmiddels maken zij het allemaal goed, maar zijn ruim 30 mensen onderzocht. Politie onderzoekt nog om welke bijtende stof het gaat. India's premier Singh heeft in het parlement uitgehaald... naar een activist die in India bekend is om zijn strijd tegen de corruptie. De man van 74, Anna Hazare, gaat geregeld in hongerstaking. Hij vindt de nieuwe wet tegen corruptie niet doeltreffend. Hazare werd gisteren aangehouden toen hij in een park in New Delhi opnieuw in hongerstaking wilde gaan. Toen de autoriteiten hem gisteravond wilden laten gaan, weigerde hij de gevangenis te verlaten. Hij wil pas weg als hij tegen de nieuwe anticorruptiewet mag protesteren. En bij de gevangenis staan duizenden sympathisanten van de activist. Ook de premier heeft die activist het nieuwe beleid totaal niet begrepen. Curaçao is een gevangene opgepakt die vorige maand in Nederland niet terugkeerde van verlof. De man van 30 zat vast voor een gewelddadige overval op een huis in Eindhoven en het verkrachten van de bewoonster. De man moest op het moment van zijn ontsnapping nog twee weken zitten. De rechtbank in Den Bosch heeft zijn straf nu verlengd met 120 dagen. En in de Oosterschelde is het lichaam gevonden van een Belgische duikinstructeur die al tien dagen werd vermist. Het lichaam werd vanochtend gevonden in Gorishoek in Zeeland op een afstand van twee kilometer van de plaats van het ongeluk. De Belg viel op 7 augustus van een boot, zegt het KLPD. We gaan ervan uit op dit moment dat de duiker na een duiker onwel is geworden. Hij wilde weer aan boord, van een, aan boord van een bootje stappen. Viel toen plotseling achterover en verdween eh, onder water. Vorige week werd een duikverbod ingesteld bij Hoek, omdat de politie niet wilde dat amateurduikers de vermiste man zouden vinden. Dan geen keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Rond deze tijd gaat de Tweede Kamer in debat met premier Rutte en minister De Jager opnieuw over de steun aan Griekenland. Bij de verbouwing van het stadion van FC Twente is begonnen met de afbouw van de overkapping, terwijl de basisconstructie nog niet klaar was. Dat stelt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een tussenrapport. En de Rotterdamse haven heeft nog weinig last van angst voor een recessie. In het afgelopen half jaar is de overslag met 1% gegroeid.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Japan wil naast Tokio nog een tweede hoofdstad. Voor het geval daar een terroristische aanslag of een natuurramp uh, zich voordoet. Wat is het nut eigenlijk van een hoofdstad? Deel 3 van het Radiodagboek van Peter Blok. Die hoort al jaren bij de beste acteurs van Nederland. Maar zelfs hij maakt zich wel eens zorgen of hij wel genoeg werk houdt door de bezuinigingen. Er moet maar geld zijn om dingen te maken. Iedereen kan wel roepen: we vinden je zo leuk, uh, we vinden je zo goed en we willen je graag. Alleen we maken niks. Ja, dan houdt het voor mij toch op. En na half twee is er stand.nl. Er moet één economische regering komen voor de eurozone. Dat is uh, de stelling. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Sarkozy willen zo'n economisch bestuur voor de eurozone. onder leiding van EU-voorzitter Herman van Rompuy. Dat hebben de twee gisteravond bekendgemaakt. Het bestuur zou moeten bestaan uit de regeringsleiders van de 17 eurolanden. En zou tenminste twee keer per jaar bij elkaar moeten komen. En tegelijkertijd moeten de regels over de, uh, uh, de begrotingen moeten veel sterker, zeggen ze. Er moet één economische regering komen voor de eurozone. Bent u daarmee eens of oneens? En gemist dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met Hekje Dit is Radio 1. Lunch. Vorige week werd bekend dat Japan een tweede hoofdstad wil. Zo kan de overheid blijven draaien wanneer Tokio zou worden getroffen... door een grote terreuraanslag of een vernietigende natuurramp. Je zou denken dat elk land in principe één hoofdstad heeft... maar dat is dus niet zo. Uh, Zuid-Afrika heeft er zelfs drie en Japan dus binnenkort misschien wel twee. Hoe handig is dat nu helemaal en wat schiet je er als land mee op? En Lunch vraagt zich dus af, wat is het nut van een hoofdstad? Ik praat erover met Herman Belien... Uh, onderzoeker bij de vakgroep Nieuwste Geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Belien. Goedemiddag. Even uh, Japan, want dat is toch een beetje de aanleiding... waarom we er hier over praten. Uh, denkt al langer na over zo'n tweede hoofdstad... maar uh, na de tsunami is de discussie weer opgeleid. Waarom zou je als land een tweede of misschien zelfs wel... derde hoofdstad willen? Nou, laten we gewoon bij Japan uh, beginnen. Uh, ze zijn dus nu uh, voor de zoveelste keer geconfronteerd met een natuurramp. Ze zijn ook met hele andere rampen. In de Tweede Wereldoorlog is Tokio bijna plat gegooid door de Amerikanen. Uh, en uh, uiteraard denk je dan na uh, over uh, de mogelijkheden om zo'n ramp te bestrijden. Dat is voor uh, een land als Japan in uh, die regio een ongelooflijk belangrijke zaak. Wij hoeven daar niet zo heel erg veel over na te denken, behalve over het water. En uh, mensen uh, zijn natuurlijk bang dat uh, als uh, uh, het centrum geraakt zou worden... dat er dan geen coördinatie meer is van al die dingen die tegelijk moeten gebeuren. En uh, dit, of je dit nou meteen een hoofdstad moet noemen, dat lijkt me een beetje misleidend... Um, het gaat er gewoon om dat wanneer uh, dat eerste uh, front valt... dat er dan een tweede plaats is van waaruit zoiets kan worden bestreden. In feite heb je dan een soort reservebank. Dat is uh, wat er volgens mij in, uh, nu in uh, Japan aan uh, de hand is. Er nou. wordt al veel langer in Japan gesproken over de vraag of ze van die idiote hoofdstad van meer dan 30 miljoen mensen... of ze daar eigenlijk wel zo gelukkig mee zouden moeten zijn. En er zijn dus ook de uh, laatste tijd is er ook, zeg maar zo... eerst was het de grote bubbel, uh, waardoor uh, Tokio enorm groeide... waarbij elke vierhonderd meter ongelooflijk veel geld ging kosten. En mensen dachten toen, dit, dit kan niet uh, doorgaan. En toen zijn er ook wel uh, plannen geweest om... Uh, een uh, aantal van de taken buiten de hoofdstad te gaan brengen. Dus bijvoorbeeld hebben ze toen voorgesteld dat uh, het, uh, het, zeg maar de, de Eerste en Tweede Kamer van Japan... Uh, de Diet, dat die uh, buiten uh, Tokio zou worden geplaatst. Mm -hmm. Dat is allemaal niet van gekomen. Maar uh, het gaf aan dat er ook al natuurlijk binnen zo'n enorme stad... geweldige problemen zijn. Ja, om, om het allemaal nog een beetje behapbaar te houden. Ik geloof dat ze hun oog hebben laten vallen op Osaka, hè? als tweede hoofdstad eventueel. Nou ja, als tweede hoofdstad... Je zou je altijd moeten afvragen van... is die term hoofdstad zo duidelijk dat je dan meteen weet wat het is? Want volgens mij gaat het hier gewoon om een soort reservebunker... Uh, als het ergens misgaat in Japan. Ja. Um, het rijtje hoofdsteden dat we op school uit ons hoofd moeten leren... dat wordt wel steeds langer op deze manier natuurlijk. Ja, en dat wordt ook nog steeds ingewikkelder... omdat sommige landen wel eens van hoofdstad wisselen. In Japan was Kyoto heel erg lang de hoofdstad. En dat is in, vanaf 1867 is dat Tokio geworden. Dus je moet voortdurend bij de les blijven. Ja. Maar als ik, als ik u een beetje volg, dan hebben we het hier in Nederland... Ja, om wat voor reden ook, maar dan ga ik u vragen hoe dat komt... hebben we het hier dan wel aardig geregeld. Amsterdam is de hoofdstad en het regeringscentrum is Den Haag. Dat is natuurlijk een krankzinnige regeling. Oh, Ja, tot. ik bedoel, dat komt alleen maar in Nederland voor. <laughs> dus, de, de, ja, nee, wij zijn natuurlijk als Nederlanders altijd uh, geneigd om te denken... dat wat bij ons gebeurt, dat dat het beste van de wereld is. Maar hier zijn we toch wel een, een eenzame ja. uh, toploper. Nou ja, terwijl ik denk, het, het zijn twee locaties. Als er wat met Amsterdam gebeurt, hebben we altijd nog Den Haag... waar uh, de regering zetelt. Uh, ja, of, nou ja, laten we even vooral voor deze kwestie uh, kijken naar... wat doet eigenlijk een hoofdstad... De hoofdstad is in principe toch eigenlijk een politieke keuze. Waar zit de politiek? En die politiek die zit in de meeste landen in een... In een stad die uh, in ieder geval dus die politieke functies heeft, maar vaak ook uh, is het een stad met veel meer, dat zo'n politieke functie toch eigenlijk ook gecombineerd wordt met heel veel industrie of heel veel handelsactiviteit, et cetera. In Nederland is door de, uh, de geschiedenis is het uh, een beetje anders gegaan. Uh, er was natuurlijk in de tijd van de Republiek was Amsterdam de belangrijkste stad in uh, deze hele regio, mm -hmm. maar van uh, veel eerder al werd de politiek gedaan in Den Haag. En uh, wat Nederland altijd anders maakte dan andere landen in die periode: we hadden geen echt vorstenhuis. Mensen denken wel dat de Oranjes daar altijd waren, die waren er ook altijd wel, maar die waren knechten van uh, de staten-generaal. En die hadden dus zelf ook een hele moeilijke positie. Die wilden aan de ene kant wilden ze zoveel mogelijk op echte koningen lijken, maar aan de andere kant kregen ze voortdurend te horen dat ze dat dus niet waren. Ja. En uh, in de Franse tijd heeft uh, de toenmalige koning uh, Lodewijk Napoleon besloten... om uh, zijn residentie te gaan vestigen in Amsterdam. Daar is allemaal niet echt veel van terechtgekomen. Belangrijkste is eigenlijk dat het stadhuis van Amsterdam toen is aangeboden aan de, mona aan de monarch. Heeft hij ook dankbaar uh, aanvaard. Uh, en uh, daarna is onze, in onze grondwet ook terechtgekomen dat Amsterdam de hoofdstad is. Ja. Maar uh, wij hebben ervoor gekozen om uh, de continuïteit van die politiek gewoon in Den Haag te laten. Ja. Um, nou ligt dat uh, hemelsbreed nu niet zo heel veel van, van elkaar. Dus nee. Tokio en Osaka is even een ander verhaal natuurlijk. Uh, uh, ja, ja. En nou ja, bovendien uh, Amsterdam heeft natuurlijk als hoofdstad stelt het helemaal niks voor. Uh, hoeveel keer in het jaar slaapt de koningin in het paleis? de laatste tijd vanwege de asbest, nog minder dan vroeger. Maar uh, dat is natuurlijk een, een, een hoofdstad die vooral een papieren hoofdstad is. Want uh, de politiek, en daar gaat het eigenlijk bij die hoofdsteden om... die zit dus niet nou, in Nederland in de hoofdstad. In feite wordt het daar uh, over het algemeen door bepaald. Waar, ja. de, waar, de, politiek, ja. waar de politieke macht zit, dat, dat is ook de hoofdstad. Ja. Uh, en, maar bijvoorbeeld, er zijn ook landen, dat zei ik in de intro al even... die hebben zelfs drie hoofdsteden, Zuid-Afrika, geloof ik. Ja, nou dat hangt natuurlijk ook heel erg af met, uh, de, van de geschiedenis... Uh, Zuid-Afrika is ontstaan uit een. Euh, nou, eerst natuurlijk een uh, Nederlandse kolonie. Daarna hebben de Engelsen de macht overgenomen. Vervolgens zijn er boeren uit dat Engelse gedeelte naar het noorden gegaan. Die hebben daar twee, nou eigenlijk veel meer staten gemaakt. met allemaal een hoofdstadje. Ten slotte is dat allemaal weer onder Engelse handen gekomen. En sinds die tijd proberen ze eigenlijk die drie belangrijke elementen. een rol te laten spelen. Dus de Kaapstad is altijd de, de hoofdstad geweest, Pretoria uh, is de hoofdstad. Dat van de oude Transvaal en eh, Bloemfontein van eh, de Oranje. Uh, staat. Ja, ja. Oranjevrij staat. Dus ook hier zie je dat er op grond van ja, hoe de dingen vroeger geregeld zijn, dat dat vaak heel erg lang kan doorlopen. Je kan ook met een hoofdstad helemaal opnieuw beginnen. Uh, bijvoorbeeld toen Australië een hoofdstad uh, moest hebben, toen waren er twee grote steden, Sydney en Melbourne. En dat was hetzelfde natuurlijk als Amsterdam en Rotterdam. Uh, die wilden allebei niet dat de ander de hoofdstad zou worden. Ja. Toen hebben ze besloten om een hele nieuwe hoofdstad aan te leggen. Canberra. Kijk aan. En, en dan, dan waren ze allemaal tevreden? Nou ja, tevreden wordt er dan natuurlijk niet zo heel... Dan word je niet zo heel snel. Het is goed te vergelijken wat er in Brazilië gebeurd is... waar Rio de Janeiro de hoofdstad was. En daar is dus ooit in de grondwet van eh, Brazilië... in de 19e eeuw is gezegd dat daar een nieuwe hoofdstad zou moeten komen. En eh, in de jaren 50, 60 is dat ook echt gebeurd. Daar is midden op een plateau waar verder helemaal niets was. Maar wat wel het middelpunt van Brazilië was... daar is dus een nieuwe stad uh, terechtgekomen, Brazilië. Ja. En wie zijn daar tevreden over? Nou, niet die ambtenaren die vanuit uh, Rio, een stad met een hele lange traditie en met ontzettend veel cafés uh, en mooie stranden. En mooie stranden, uh, mo die moesten daar dus ineens uh, ergens midden op de hoofdvlakte gaan zitten. Ja. Ja. Dus ja, om nou te zeggen dat iedereen het daar altijd mee eens is, dat is niet zo. Nee. Nou ja, goed, dat geldt in Zuid-Afrika natuurlijk ook uh, in zekere zin. Dat gaat straks in Tokio ook gelden. We hebben dat hier in Europa ook al die discussie voortdurend. Hè, met, met onze Europese... Uh, re, uh, nou ja, dat de, is ook de, de een Br prachtige... Brussel, Straatsburg en iedereen reist maar heen en weer. Dat kost nu klauwen voor geld. Ja, ja, en je bent natuurlijk... Ja, nou ja, maar je ziet nu ook uh, in uw volgende onderwerp... Uh, gaat het daar ook heel erg over natuurlijk die centralisatie van de Europese Unie. Dat zou natuurlijk toch eigenlijk ooit een keer uitlopen op een plek van waaruit het zou moeten gebeuren. En op de tweede plaats natuurlijk veel meer bevoegdheid die daar zo'n nieuw soort hoofdstad gaan. Vergeleken met de oude situatie waarin iedereen vanuit zijn eigen land en vanuit zijn eigen politieke centrum mag meepraten. Ja. Als je besluit tot zo'n nieuwe hoofdstad, u gaf daar net een paar voorbeelden van. Uh, is dat dan makkelijk dat je dus inderdaad op die vlakte een paar regeringsgebouwen neerzet en zegt dit is de hoofdstad. Ik bedoel mensen moeten daar toch ook nog een bepaald gevoel bij hebben lijkt me. Ja, dat, nou, dat zegt u heel erg mooi. En dat is ook het grote probleem van planning. Uh, als je Brazilië neemt, daar hadden ze dus echt uh, geweldige planners. Uh, Costa en Niemeyer. En die bedachten dus een soort moderne hoofdstad... die je zou, moeten, uh, je, zou je iets bij moeten voorstellen als de Bijlmer, maar dan veel groter... Uh, en uh, helemaal verdeeld. Dus elke functie van een stad, daar was een apart stuk van de stad voor aangewezen. Bijvoorbeeld als je een hotel wil hebben in Brazilia, hoef je maar naar één wijk. Daar staan ze allemaal. Okay. En in de rest zijn ze verboden. <laughs> en daar zit natuurlijk heel erg dat idee achter dat planners precies weten wat mensen leuk vinden... waar mensen gelukkig van worden. Dat blijkt meestal in de praktijk niet zo te zijn. Nee. Dus uh, het, uh, ja, dat je dat natuurlijk wil en dat een overheid natuurlijk een stad wil... waarin je aan de rest van de wereld kan laten zien dat je er bent... en dat je mee zou moeten tellen, uh, dat, uh, dat, dat is allemaal zo. En ik ben, ben nog niet zo lang geleden in Brazilië geweest. En ja, die situatie zoals in het begin, dan kwamen er van die prachtige plaatjes... waarbij je Flet zag staan in een volstrekte woestijn... Uh, dat is inmiddels veranderd. Het is een stad vol met groen en uh, hele grote snelwegen uh, die dwars door die stad heen gaan. Maar het is nog steeds zo dat er in de buurt van de ministeries mogen geen cafés of restaurants zijn. En dat betekent dat rond die ministeries staan allemaal houten opbouwtjes. Waarbij mensen uh, tussen de middag hun uh, fruitcocktail kunnen gaan halen. Ja. Dus ja, je, je, het moet allemaal, het moet natuurlijk ook een kans krijgen, het moet groeien. Ja. Ja. Want een van de beroemdste uh, nieuwe steden was uh, Washington D.C. Ja. Amerikanen hadden geen hoofdstad, hebben dat genomen. Aanvankelijk kwam daar niemand op af. Wel, het, die, de politiek zat daar. Maar ze hoopten natuurlijk dat uh, allerlei banken zich daar... Dat is, dat is helemaal niet gebeurd. Er is een prachtige brief van uh, een Duitse uh, ambassadeur. En die beschrijft dan dat hij van uh, het kapitool naar het Witte Huis loopt... over Pennsylvania Avenue. En dan zegt hij, ik liep door een bos... Dus die avenue, die wij nu kennen als, ja. als die magistrale verbinding... tussen de beide uh, hoofdgebouwen van de stad... die was dus niet bebouwd. Daar nee. Dan liep je gewoon door het Oude Bos. Ja, ja. Is er ergens op de wereld een, een, een hoofdstad waarvan u zegt... nou, dit, dit is de hoofdstad der hoofdsteden... Ja, uh, ik zeg altijd New York, wat geen hoofdstad is, formeel. Nee, want dat is in Amerika natuurlijk ook zo. Je zou denken, New York is daar de hoofdstad, maar dat ja, is Washington. Dat is het niet. En bovendien, als je aan mensen zou vragen... Van wat is de hoofdstad van Californië... zullen ze ongetwijfeld zeggen San Francisco of Los, Los, Los Angeles. En ja. Beide antwoorden zijn fout. Want het is ook alweer Sacramento. Sacramento ja. Dus, ja. En dat heb je dus heel vaak in, in, in Amerika. Uh, New Orleans is niet de hoofdstad van Louisiana. Uh, en dan zijn er dus kleinere centra die ooit wegens politieke argumenten zijn die daar tot hoofdstad uh, gemaakt. En als je natuurlijk gewoon kijkt naar waar komt het meeste van uh, wereldactie samen... ja, dan moet je toch al heel snel aan uh, New York ja. of Tokio of nou, vroeger nog ja. uh, Londen natuurlijk. Maar even, even terug naar ons eigen land dan. Eigenlijk zou Den Haag dus de hoofdstad moeten zijn. Nou, dat moet niks. Nee, er is gelukkig <laughs> geen reglement. <Nee. laughs> ik, bedoel, nee. ik, beg uh. ik begrijp dat uw vingers daar niet aan brandt nee, maar dat is als je kijkt naar <laughs> gewoon van wat er allemaal valt onder het begrip hoofdstad. Uh, dan is dat natuurlijk ook... Er zijn ook hoofdsteden die geen hoofdsteden meer zijn. Mm. Uh, Bonn is tegenwoordig geen hoofdstad meer. Ja. En, en het is toch een wat andere stad dan, uh, dan andere steden in Duitsland. Ja. Dus uh, uh, er kan van alles. En als je nou echt zegt... Van waar, waar, wordt nou eigenlijk de, waar komt de wereld samen? Dan is dat op het ogenblik nog uh, New York. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. Ja. Dank voor dit lesje hoofdsteden. Uh, Herman Belien, onderzoeker bij de vakgroep... Nieuwste geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Het Radio Dagboek. Deze week met Peter Blok. Die aan het eind van de week een soort première heeft van de ingebeelde zieken van Mouillère. Bij DUS in Utrecht. Dus deze week is het erg druk. draai repeteren. Het Radio Dagboek komt ook uit de Utrechtse stad Schouwburg. Daar repeteert hij Peter Blok voor de première van dat stuk. De ingebeelde zieken. Het is een enorme productie met veertien acteurs en met muziek die iedere voorstelling live wordt gespeeld door een heus orkest. Het is, het is geweldig man, live muziek. Het is echt geweldig. Ja, en, je, en ze gaan, het beweegt mee met, uh, met hoe de voorstelling gaat. Als het een beetje slap is, dan kunnen ze ook pit erin gooien. Als het te gejaagd is, kunnen ze het drukken. Dat is allemaal. Als je tenminste iemand hebt, zoals onze Jurm, die er gevoel voor heeft, voor ook theater bedoel ik. En dit is de originele muziek die bij dit Molière-stuk gespeeld is aan het Hof van Louis XIV. Eh, Teruggevonden muziek, dat is wel heel erg leuk hoor. Ik ga nu even kijken naar de, de zenders of ik hem moet plakken en hoe dat zit. Zo'n een grote productie zoals wat wij nu doen. Zoveel kostuums, zoveel mensen, zoveel decors. Dat is natuurlijk alleen maar te doen bij de gratie van de, van de subsidie. Dus als dat eraf gaat, dan, uh, dan houdt dit gewoon op. Er worden dan worden het allemaal stukken met twee of drie mensen. Geheide successen of zo, dat is dan jammer. Benen, benen. Absoluut. een ja, De repetitie die we nu doen, is uh, voor ons eigenlijk tamelijk saai. Want uh, het gaat voornamelijk over afspraken. Stop en go heet het dan. Dus je doet het voor zover het goed gaat. En dan waar het fout gaat, dan moet het terug voor de techniek of voor ons, nieuwe afspraken. je bent je stuk eigenlijk niet aan het doen, je bent alleen maar een beetje in de maat aan het lopen. En dan krijg je ja, met 15 acteurs op het toneel wil de concentratie, wel eens wegzakken. En dan wordt er melig gedaan, een slappe lach, een kleuterklasje krijg je dan bij tijd en wijle tot er weer iemand ingrijpt en woedend wordt. En zegt, dit is geen werk zo, ik doe het toch niet voor mezelf. En dan is iedereen weer een uurtje heel braaf. En dan beginnen de eerste flauwe grappen weer. Het is altijd harken, heel moeilijk qua concentratie, qua discipline, dit soort dagen. Maar goed, vanavond is het achter de rug... en dan kunnen we gewoon echt weer gaan spelen. Ja, die bezuinigingen die gaan nu... Eh, voel je dat nu nog niet. Ze zitten nu nog eigenlijk in het oude systeem... maar bij de nieuwe periode van het kunstenplan. Ja, Daar zou we het gaan voelen. En dan gaat het natuurlijk heel veel sneuvelen. En we krijgen echt wel een soort kaalslag, ben ik bang. Ik, alles wat ik heb kunnen doen, vanaf de opleiding tot en met waar ik nu ben... Uh, is dankzij subsidie. Er moet maar geld zijn om dingen te maken. Iedereen kan wel roepen, we vinden je zo leuk, uh, we vinden je zo goed... en we willen je graag, alleen we maken niks. Ja, dan houdt het voor mij toch op. Ja, een jaar of twee, drie geleden was het uh, ineens uh, dat mijn agenda leeg was. En daarvan dacht ik eerst nog, ik had het heel druk gehad... nou, dat is wel lekker eigenlijk, een paar maanden niks. En, uh, kan ik mijn eigen dingen eens een beetje gaan doen, een orde op zaken stellen? Tot ik me realiseerde, ja, maar ik heb nu... 14 maanden niks, dat is wel heel veel. Ik hoop toch wel dat iemand gaat bellen. En dat gebeurde maar niet. En toen dacht ik ineens, goh, zou dit het dan zijn? Is het dan nu klaar en afgelopen? Dan, dan moet ik toch iets anders gaan bedenken. En dat was, dat is een beetje alsof je je kind kwijt bent in het zwembad. Heel lang denk je, nou nee maar die loopt gewoon daar of dat is nee, maar die is natuurlijk om de hoek of de met een. En dan komt ergens een omslagmoment dat je denkt, wacht even, dit voelt helemaal niet goed. En dan slaat er een soort paniek toe. En dat had ik ook een beetje. En uh, daar heb ik ook wel gesprekken over gevoerd met mensen. Van wat, wat te doen? Hoe, hoe moet ik dat nou aanpakken? Ik wil niet naast de telefoon gaan zitten... en dan maar hopen dat iemand... Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik iets anders gaan doen. Misschien, ik weet het nog niet. Het heeft een tijdje zo geduurd, voelde ik me echt niet zo lang. En toen, godzijdank, alsof iemand een ontstopper door de grootsteen gooide. Toen liep het weer. Toen, toen werd ik weer gebeld voor leuke dingen ook. En toen, ja, nu is het weer als vanouds. Maar ik ben het wel opnieuw gaan waarderen, zeg maar. Dat ik dat ik mijn geld kan verdienen met dat waar ik het meeste van hou. Dus dat was even schrikken toen. Vanaf donderdag is de ingebeelde zieke te zien in de Utrechtse uh, stad Schouwburg. Morgen hoort u meer over Peter Bloks rol in de nieuwe film De Verbouwing. Want daar speelt u dus ook een rol in. Radiodagboek gemaakt door Pieter Willemsen. terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Er moet één economische regering komen voor de eurozone. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Maar eerst is hier Jurij Stubenitski. Radio 1, het nos Journaal. De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jager over de euro-steun aan Griekenland. Bij een overleg gisteren met Rutte en de Jager had de oppositie nog veel vragen. Voor het debat begon was er een herdenking van de aanslagen in Noorwegen. Na een minuut stilte en een korte schorsing in verband met problemen met de verlichting begon het debat. In Groot-Brittannië is kritiek op de hoogte van de straffen voor de rellen van vorige week. Zo kregen twee mannen vier jaar cel omdat ze op Facebook opriepen tot rellen die er nooit zijn gekomen. Vooral advocaten en activisten klagen over de hoge straffen, maar ook onder de bevolking groeit het protest. De overkapping in het Twente Stadion is vorige maand ingestort omdat eraan werd gewerkt, terwijl de basisconstructie nog niet af was. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een tussentijds rapport. Begin juli kwamen twee bouwvakkers om het leven bij het ongeluk. En de vrouw die gisteren in Zoetermeer een bijtende stof over zich heen kreeg... is waarschijnlijk blijvend verminkt. De vrouw van 28 ligt ernstig gewond in het brandwondencentrum. De politie heeft een man van 38 aangehouden... maar wil niet zeggen wat hij precies heeft gedaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie Er staan files bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... tussen Knoop het Kleinpolderplein en Knoop De Brechtseplein. Twee kilometer. Daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat daardoor ook file op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum. 3 kilometer. Dat we hierbij in onze verfassing... Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg... Een nieuw plan uit de Frans-Duitse koker. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy hebben hun plannen bekendgemaakt over één economische regering voor de eurozone. Daarnaast willen het weten al dat afzonderlijke landen geen tekorten meer op de begroting mogen hebben. en dat ze dat wettelijk moeten vastleggen. Dat we jeweils in onze verfassing. of een ähnlich meerheidsgremium. een solche schuldenregel. De president had het goldene regel genoemd. We zagen in Duitsland schuldenbremse te verankeren. Die schuldenbremse, de schuldenrem, uh, dat moet automatisch verankerd worden in de grondwet van iedere lidstaat. En dat is toch een keiharde Franse concessie. Is het aanstellen van één Europese economische regering de manier om de Europese schuldencrisis te bezweren? Of krijgt Brussel zoveel uh, macht, of te veel macht, over de economie van lidstaten, waaronder dus ook Nederland? Ik ga erover doorpraten met Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Ormel, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. U bent even uit het debat gelopen, zelfs een debat over miljarden zelfs. En de maakt plaats gewoon even voor standpunt.nl. Dat vind ik klasse. Ja, maar we moeten toch ook in goed contact blijven met iedereen... om te vertellen <laughs> wat er gebeurt. Zo is het. U kent dit tussen het klappen van de zweep. We beginnen met drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Sarkozy en Merkel tonen eindelijk een beetje daadkracht. Het voorstel van Sarkozy en Merkel perkt de autonomie van Nederland in. Nee. Dit is een tikkende tijdbom onder het huidige kabinet. Nee. Goed, dan de stelling. Er moet één economische regering komen voor de eurozone. En we zijn natuurlijk van u als luisteraar ook benieuwd wat u daarvan vindt. Bent u het eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Ormel, er moet één economische regering komen voor de eurozone. Eens of oneens? Daar ben ik het mee oneens. Waarom? Uh, ik vind het belangrijk dat er uh, stappen voorwaarts worden gezet. Maar uh, de economische regering, dat klinkt alsof het één land is. En Europa is niet één land. Bovendien moet een regering gecontroleerd kunnen worden door een parlement. De regering, zoals Sarkozy en Merkel het voor zich zien... bestaat uit de regeringsleiders. En de regeringsleiders worden gecontroleerd door de nationale parlementen... en niet door het Europese parlement. En... Daarnaast vind ik het van belang dat wij onze eigen soevereiniteit houden als het gaat om specifieke afspraken over waar willen we ons geld aan besteden en hoe willen we onze ja. belastingdruk bepalen. Maar het zit hem u dus vooral in het woordje regering? Ja, kijk, het, het is noodzakelijk dat we binnen de eurozone, en dat is gewoon in ons eigen belang, dat er hardere afspraken gemaakt worden. Want hoe komen we aan de ellende waar we nu in zitten... dat komt omdat afspraken die er wel waren... onvoldoende hard waren en niet zijn nagekomen door andere landen. Dus dat we dat herstellen, dat we die weeffout herstellen... afspraken die we al gemaakt hebben, dat we die duidelijk Zelfs zoals Sarkozy en Merkel zeggen... en dat vind ik eigenlijk een belangrijker uitkomst dan dat uh, regeringgedoe... dat we die afspraken in de grondwet gaan zetten van alle lidstaten. Mm -hmm. Dat is duidelijk. Ja, dat is dat, dat schuldenplafond hè, waar ze het over hebben. Ja, wat ze dus zeggen, uh, en, en dat is een afspraak die al bestaat... is dat je als land mag je niet meer dan die 3% meer uitgeven dan je binnenhaalt. Nou, dat vindt iedereen die zelfs zijn eigen portemonnee beheert... die snapt dat, dat je dat niet jarenlang moet doen... Wat ze vervolgens zeggen is dat je mag niet meer dan 60% van je bruto nationaal product, zeg maar van je jaaromzet als land, mag je hebben als schuld. Ook dat is logisch, want hoe meer schuld je hebt, hoe meer rente je moet betalen en hoe minder belastinggeld je kan uitgeven aan zwembaden, cultuur, defensie, onderwijs, ja. noem maar op. Ja. Maar goed, het punt is natuurlijk, je kan dat afspreken met elkaar... en, en die, dat soort regels liggen er nu ook al. Maar ja, uh, we hebben dat uh, de afgelopen tijd ook gezien. Uh, niet iedereen houdt zich daaraan. Nee, en daarom uh, pleit het CDA al langer voor hele duidelijke afspraken en voor ook uh, spijkerharde afspraken. Het is zelfs zo dat we vorig jaar een motie hebben ingediend... die oproept om te komen tot een Europese begrotingsautoriteit. Die motie is zelfs gesteund door de PVV vorig jaar. Ja, die zijn niet zo van Europa. Nee, maar dit gaat gewoon over afspraken die in ons eigen belang zijn. Want als andere landen zich houden aan de regels waar wij... Onszelf ook aanvinden dan we ons aan moeten houden. dan blijft de euro gezonder. dan blijft de euro meer waard. dan blijven onze pensioenen meer waard. onze huizen meer waard. En dat is gewoon het ja. belang van ons allemaal. En die economische regering nog even. want dat, dat is toch door de twee belangrijkste leiders. denk ik van Europa zo gezegd. Sarkozy en Merkel. Uh, die komt dan uh, twee keer per jaar bij elkaar. en bestaat dus inderdaad uit uh, de 17e regeringsleiders. Ja, uh, zoveel kan daar toch ook niet tegen zijn. want dat, dat, is, dat klinkt nee. niet heel, heel daadkrachtig ook of zo? Nee, Nee, maar het klinkt mij een beetje als oude wijn in nieuwe zakken. Want dat gebeurt al. We hebben dit jaar al een paar economische toppen gehad binnen Europa. Noodgedwongen onder, wel, hè? Ja, onder leiding van Van Rompuy. En wat zij nu zeggen is dat dat twee keer per jaar moet gebeuren. Nou, de Europese regeringsleiders komen gemiddeld drie, vier, vijf keer per jaar bij elkaar. Nou, later er een keertje extra bijkomen. En die structuur bestaat dus al. Maar die heet niet een regering. Nee. Dat, is een, dat is een overleg tussen regeringsleiders... tussen leiders van autonome landen, zoals Nederland. De voormalig premier van België, Guy Verhofstadt... Uh, zit nu in het Europarlement. Die zegt, uh, nou, dit is helemaal geen economische regering. Twee keer per jaar, hoe kan je dat nou een regering noemen? En hij pleit voor een, een kernkabinet. Ja, meneer Verhofstadt, die, uh, die komt uit België... en uh, die vindt het prima om België op te heffen... en om daar iets heel anders van te maken... Uh, het CDA zit zo niet in elkaar. Wij U zegt dat... hiermee heeft hij min of meer de bestaande structuren in Europa op. Nou, hij gaat dus nog een, een, een paar stappen verder. En uh, dat is absoluut niet, uh, geen, geen, ja, niet realiseerbaar. En bovendien zouden we dat ook helemaal niet willen. Wat het CDA wil, is dat wij een gezonde begroting hebben. Dat uh, lidstaten die dezelfde munt hebben als wij ook een gezonde begroting hebben. Maar hoe ze, die, hoe ze hun eigen begroting gezond maken... dan moeten ze uiteindelijk zelf bepalen. Het ene land zal zeggen, we gaan heel veel belasting heffen. En het andere land zal zeggen, we zorgen voor een kleine overheid... en daardoor minder belastingdruk. Dat zijn keuzes die je per land moet maken. Dat moet je zelf weten. En uiteindelijk word je dan door de kiezer afgerekend... of je dat goed hebt gedaan of niet. Zo hoort het ook. Ja, ja. Toch, hè, even nog terug naar dat plan van Verhofstadt, Want die wil inderdaad dat een, een soort van commissaris... van economische zaken er dan komt... En die moet dan dat uh, kernkabinet leiden. Maar is dat er in de praktijk al niet gewoon? Ik bedoel, is dat niet gewoon Merkel en Sarkozy die in feite dat kernkabinet uh, vormen? Nee, ja, wat, uh, het is één grote spraakverwarring... want Verhofstadt spreekt over de Europese Unie... en Merkel en Sarkozy spreken over de eurozone. Niet ieder land binnen de Europese Unie heeft de euro. Denk nee. maar aan Denemarken bijvoorbeeld. Dus die zou daar dan weer buiten vallen... en in het plan Verhofstadt er weer invallen. Bovendien vind ik niet dat men uh, in Europa of waar dan ook... over allerlei details van Nederlandse wetgeving moet praten. En net zo min als wij moeten praten over details van... Italiaanse wetgeving. Ja. Het wordt wat anders als een land stelselmatig en structureel zorgt dat de schulden oplopen, dat ze veel meer uitgeven dan er binnenkomt. Want dat tast ook de waarde van ons eigen geld aan. Ja, ja. Dus daar moeten spijkerharde afspraken over worden gemaakt en er moet een, een ja, een autoriteit zijn die dat controleert en die ook op voorhand... Ik, ik vind het beter dat je op voorhand kunt zeggen van... dit kan niet, deze begroting, die moet je aanpassen... dan dat je naderhand zegt, als het, de ellende al, uh, al duidelijk wordt... van nu gaan we u straffen. Want dus, van, u, u pleit niet voor een Europese standard en poor's... Die, die dat achteraf allemaal bepaalt en daar kwalificatie geeft. Dat zou dan van tevoren moeten. Dat is eigenlijk te laat. Kijk, het zou zo moeten zijn dat... Uh, de begroting uh, die de Nederlandse regering indient met Prinsesdag, uh, die iedere regering indient... die uh, moet gecontroleerd worden door een Europese autoriteit... van klopt het inderdaad dat uh, Nederland niet meer dan 3% uitgeeft... dan ze denkt binnen te halen? En klopt het dat de schulden van Nederland niet ja. door het plafond gaan? Ja. En dat voor ieder land. Als dat dan niet klopt... Dan moet je als Europa ingrijpen. Ja. Nog even naar die twee, hè. Sarkozy en Merkel. Belangrijke mensen, uh, dat blijkt ook wel. Want uh, nou, ik herinner me dat met die, met die bijdrage van de particuliere sector, hè, de banken. Uh, de een wilde niet, de andere wilde dat eigenlijk wel. Uh, zij gingen met z'n twee even bij elkaar zitten en het was ineens geregeld. Is het niet zo dat, dat die twee het gewoon bepalen en de rest volgt? Zij uh, kunnen dat alleen maar als ze weten dat ze een meerderheid hebben. En uh, ook uh, de Nederlandse regering heeft van tevoren invloed uitgeoefend, heeft laten merken aan met name Duitsland... wij zitten wat meer op de Duitse lijn dan de Franse lijn... van uh, ja, als jullie daarover gaan praten, denk dan niet dat Nederland uh, jullie daarin zal volgen. Dus ja. Merkel en Sarkozy, die weten dat. Uh, tegelijkertijd moeten we wel erkennen dat uh, het zijn de grootste landen, uh, het zijn de grootste economieën. Het is natuurlijk wel van belang dat die op één lijn zijn. Ja. Maar wij moeten ervoor waken dat zij het voor ons gaan bepalen. Ja. Nou zegt u, uh, van dat, dat tweede gedeelte van hun verhaal... daar kan ik me veel meer in vinden. Hè? Dat, dat, ik noem dat maar even dat schuldenplafond. Ja. Uh, als landen daaroverheen gaan... dan moet Brussel dus de bevoegdheden hebben om sancties uh, op te kunnen leggen. Uh, maar dat zou dan wel voor iedereen moeten gelden. En zelfs uh, Frankrijk en Duitsland hebben in het verleden... wel eens een beetje met die regels lopen schoemelen juist juist frankrijk en ja. duitsland en dus, dat dus, moet dus, dus voorkomen worden. dus je kunt dat afspreken, maar als het in de praktijk toch uh, aan de laars wordt gelapt ja wat hebben we er dan aan ja maar ze zijn nog verder gegaan ze hebben gezegd niet van brussel moet dat bepalen ze hebben gezegd iedere lidstaat zou dat eigenlijk in zijn grondwet moeten zetten en ik denk dat dat heel goed is want uh, ja, je bent geen knip voor de neus waard als land als je niet uh, naar je eigen grondwet luistert maar die grondwetswijziging dat duurt over het algemeen jaren toch nou, in, dat verschilt ook weer per land. Maar in Nederland is het zo dat daar verkiezingen uh, tussendoor komen. Je moet eerst een tweederde meerderheid hebben en vervolgens verkiezingen en dan een gewone meerderheid. Dus dat betekent ook nog dat de kiezer zich kan uitspreken daarover. Er ja. um, zijn natuurlijk in het parlement partijen die, uh, die er niet zoveel mee op hebben. Uh, überhaupt niet met Europa, u noemde net al even de PVV. Uh, ik zeg dat maar even weer tegen mensen die denken dat we nu weer die PVV zitten te uh, klieren. Dat is helemaal niet zo, die komen daar rond ronduit vooruit en dat, dat vinden we prettig. Maar ook bijvoorbeeld SP-leider Roemer zagen we gisteren op tv. En ja, die zegt, ik, ik ben gewoon bang straks dat, uh, dat uh, de Nederlandse begroting... Uh, ja, dat we daar niet meer zelf het zeggenschap over hebben dat Brussel dat gaat bepalen? Nou, dat. Uh, ik, ik vind dat een onterechte angst. En uh, aan de andere kant moet je. Die, kijk, ieder heeft zijn eigen mening en ieder komt ergens voor uit, Maar dan moet je ook zeggen wat de consequenties van je mening zijn. En als meneer Roemer zegt van uh, ik ben daar bang voor en daar bang voor, ja, ik ben er bang voor dat als, wij, uh, als de euro ontploft uh, en we moeten terug naar de gulden en wij verdienen ons geld in het buitenland en onze verdiensten lopen enorm terug, dat de welvaart van ons land enorm gaat teruglopen. Daar ben ik bang voor. Zou u het in een, in een referendum willen voorleggen aan, aan, aan ons allen? Want dat was het idee wat uh, Roemer gisteravond op tv ook nog even riep. Nou, uh, ik vind dat uh, het referendum in de Nederlandse politieke verhoudingen zijn verkiezingen. En uh, als het over ingewikkelde materie gaat, dan uh, is het voor de dagelijkse praktijk... ik ben gekozen door mijn kiezers om dat te doen, om daar besluiten over te nemen. En ik vind het een beetje slap om te zeggen, nou, nu geef ik niet thuis. Nu moeten jullie het zelf maar weer uitmaken. En men mag mij afrekenen tijdens de volgende verkiezingen. Goed. Um, ik zei al, u bent uit het debat gelopen. Er was nog niet echt uh, vu vuur daar, hè, in het begin? Of... Nou, uh, het licht viel uit. Dus, uh, oh. dus we konden elkaar niet zien. En daardoor was er een vertraging. En uh, nu is uh, Alexander Pechtel bezig. En uh, ja, dit debat gaat de hele middag ja. door. Ik mag toch hopen dat de rekening wel betaald was, hè, van het licht? Ja, maar het licht ging ook weer aan. Dus okay. de Tweede Kamer ziet het licht weer. Goed zo. Nou, uh, u gaat straks weer terug. En uh, we blijven dat wel volgen, ook via Radio Evenmiddag. Eerst maar eens even over dat, uh, die economische regering. Want dat is onze stelling. Uh, we gaan naar de luisteraars. Er moet een uh, economische regering komen voor de eurozone. Dat is uh, de kwestie. 45% is het eens. 55% oneens. En er is door bijna 1200 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Weet je wat, uh, wat uh, bij mij opreist? Als ik al die... Uh, trubbel's hoort over, over de EEG en over de tekorten en landen die uit de pas springen. Een gevoel van machteloosheid. Wat hebben wij als burgers, als burgers van Nederland, daar nu in te zeggen? Helemaal niets. Maar onderhand loopt, uh, is, hebben ze toch een soort sneetje in, in slagader bij ons gesneden... ...en lopen we langzaam leeg. Ik vind... Uh, um, als we het, als het de, de euro kunnen houden met een, een ministerie van Economische Zaken, om zo te zeggen, Europees, dan ben ik ervoor, maar wel niet onder hardere afspraken, zoals als u uw gast zegt, maar mm. onder keiharde afspraken. Ja. En anders, ja, dan, dan rest ons niets anders als uit die EEG te stappen. Ja. Hey, ik begrijp u? niet dat, die, dat deze meneer dat niet ziet. Nee. De... Je kan niet de burgers iedere keer maar weer met grotere schulden opzaderde, waar ze voor de rest niets aan kunnen doen... waar ze alleen maar ja of nee nou, tegen kunnen Ja, nee, nee, We kunnen om de, om de vier jaar naar de, naar de, naar de stembus natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat machtsmiddel hebben we allemaal. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kees Lok. Nou, ik ben inderdaad ook tegen die uh, Europese uh, ja, aanpak. Uh, ja, de, dit middel wordt gewoon aangegeven om te komen straks tot één grote superstaat. En ja, volgens mij als we de laatste uh, verkiezingen over in Europa zien, ja, zijn gewoon alle burgers daar bijna tegen. En ja, ik vind het dan ook erg bizar dat politici gewoon hun eigen zin blijven doorduwen en ja, hun eigen luchtkastelen blijven bouwen. Ja, dit zijn niet alle politici, zeggen we er maar eerlijk bij, want uh, er zijn ook mensen die zijn er helemaal, helemaal tegen. En u zit meer op die lijn dus. Ja, absoluut. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heer het klaar voor. Ja, ik sluit een beetje bij die meneer uh, van der Net aan. Uh, we hebben natuurlijk gezien met die grondwet... hoeveel mensen daar uh, je, uh, tegen waren dat er een nieuwe grondwet zou komen in Europa. Mm -hmm. En ik denk dat de burgers zijn echt bevreesd... als er weer een of ander nieuw instituut komt met weer, weer veel macht naar Brussel... Ik denk toch inderdaad dat het referendum, dat, uh, dat de bevolking geraadpleegd moet worden. Ja. En dat had ze eigenlijk aan moeten doen met de steun voor, uh, voor Griekenland, zeg maar. Ja. Ja, u vindt dat dat soort dingen echt, echt onmiddellijk teruggesluist uh, moeten worden naar de burger? die mag ja, er dan van zeggen wat hij vindt? Wel. En de, misschien is er ook, en dan, denk ik, dan zit ik aan het denken, is er nog niet een of andere... De, de, we hebben toch een, een Europees parlement... Die hebben daar toch ook heel veel commissies. Zou er niet een of andere commissie zijn in het Europees, Europees Parlement... Wat, wat toezicht houdt op dit soort zaken, zeg maar? Ja, nou ja dat is ook die wel... een veel... functie voor het parlement ja. ook. Ja, nou ja, eh, Ormel blijft voor een soort, soort begrotingscommissie... Hè, die dat dan moet gaan doen. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik vind de hele euro is een megalomaan plan... Op zich heeft de euro voordelen, dat is ontegenzeggelijk waar. Maar waar het nu op uitdraait is dat de werkende bevolking in Noord-Europa... werkt voor de zuidelijke bevolking in Zuid-Europa. En dat is een foute boel. En wat die meneer van het CDA betreft, die, uh, die praat een beetje uit zijn nek. Want hij zegt, we blijven soeverein, maar we blijven helemaal niet soeverein. Want als je nu kijkt naar Griekenland... Ja, dat is geen soevereine staat meer, want ze hebben daar niets meer te vertellen over hun financiën. En u zegt dat zou Nederland ook kunnen overkomen? Dat zou Nederland zomaar kunnen overkomen. Ja, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Dag, met Abzwaard van Amsterdam, goedemiddag. Ja, ik ben het gedeeltelijk wel eens met, uh, met, uh, met, uh, met de discussie die er nu dus loopt. Ik ben, in principe ben ik wel voor een, uh, een economisch Europa, maar niet op deze manier. En ik zou dus aan die meneer van het CDA willen vragen... wat ziet hij onder keiharde afspraken? In 2002 zijn er keiharde afspraken gemaakt. Er mm. is bijna niemand... Die zich eraan heeft gehouden. Hoe hard moeten die afspraken er nu nog worden. Omdat men zich er wel aan houdt. Het overkomt ons gewoon. Het gebeurt gewoon. Er is niemand die zich aan de afspraken houdt. Zelfs de mensen die nu hard roepen van. Zoals Frankrijk en Duitsland. Ja. We moeten ons aan een keiharde afspraken houden. Nou ze zitten zelf op 6% zitten ze. Van, dat is over het. Over de, over het uh, ja. De zijn. Ja. Waar praten we nu eigenlijk over? Ja. Duidelijk het, punt, dank u wel. Sorry, Standpunt.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, nou, ik ben het met eigenlijk alle voorgangers eens. Het uh, idee fixe, uh, één Europa met één munt. Het lukt niet. Um, cultuurverschil, taalverschil. Het enige voordeel, ik hoor alleen maar machteloosheid rond die euro... De gewone burger betaalt uh, via belasting. Alleen de banken en de economie hebben er last van. En hoezo kunnen wij niet meer exporteren als we geen euro hebben? Dan wordt er weer in guldens betaald. Ik, het lukt niet, want we hebben geen Verenigde Staten van Europa. No. Nou, misschien moeten we dat dan... Want heel veel politici zeggen dat ook, hè, dat we zoveel voordeel van die euro hebben. Ik, ja, ik zag gisteren dan. een bedrag van 300 miljard, geloof ik. Ja, want... uh, wat, wat, wij, wat we als Nederland, we als Nederland uh, met, met onze handel uh, op, de, op de wal halen. Uh, maar inderdaad, de vraag is: is dat dan, is dat dan straks helemaal weg als je, als je ja. gewoon weer je eigen munt zou hebben? Dat is een onzinargument. Want uh, er wordt wel degelijk nog steeds handel gedreven. Of, zi of zien wij het voordeel misschien van de euro niet goed genoeg met z'n allen? Ja, nou, ons geld is gewoon gedevalueerd met de hel helft na in invoering van die euro. Hmm. Goed, dank u wel voor het bellen, mevrouw. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, zeg het maar. Ja, dag meneer. Ik spreek met Gerrit Buk. We denken nog steeds te veel dat wij het met ons eigen landje kunnen redden. Hè? En we moeten eens een beetje Europees gaan denken. We willen wel de lusten, maar niet de lasten. Afspraken moet je goed maken. En als we nu eindelijk eens een keertje met de aanspraken komen zoals die nu gemaakt zijn, dan zal het best wel goed gaan. Want iedereen denkt aan eigen belang en je moet natuurlijk gaan samenwerken. En dat niet alleen, dat moet je zelfs wereldwijd doen. Ja. Willen we nou een betere wereld of willen we het nou niet? Dus u zou er niet bezwaar tegen hebben als er wat meer macht naar Europa gaat? Dat zou ik geen bezwaar tegen hebben. Nee. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Derksen. Dag meneer Derksen. Ik zit met verbazing te luisteren naar de, naar de reacties. Ik hoor zelfs het woord referendum alweer vallen. Wat ik nu ga zeggen is misschien heel gechargeerd... maar de gewone burger heeft hier helemaal geen verstand van. Wij moeten eens even wat meer vertrouwen hebben in onze leiders... en in de mensen die hiervoor doorgestudeerd hebben. Er is een bepaalde reden dat ze met dit voorstel komen... en daar moeten wij ietsje meer op vertrouwen als burgers. Ja, moeten we niet toch wat Er zijn misschien? Want het is behoorlijk misgegaan de afgelopen tijd. Dat hebt u toch ook meegekregen? Ja, uiteraard er is het een en mes gegaan, maar alle goede dingen die hoor je niet. Nee. U zegt ook, benadrukt de goede dingen ook juist. Wat, wat voor voordeel we eraan hebben dat we in Europa zitten met z'n allen? Ja, precies. Precies. Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Veldt, in Rotterdam. Uh, ik, uh, hoor, ik heb een, heel, een aantal uh, heel bekrompen mensen heb ik, uh, heb ik gehoord. Uh, er is één oplossing voor alle problemen. En dat is gewoon de United States of Europe. En dat is... Laten we even vergelijken met de Verenigde Staten... waar ik het net over had. noord carolina en zuid hebben een hele andere economie... als New York, State of New York, Californië. Wanneer we alles op één één regering uh, houden, dan uh, kunnen alle problemen kunnen zo opgelost. worden. Goed. Dank u wel voor het bellen, meneer. Want we zitten aan het eind. Ik wil nog even terug naar uh, Henk-Jan Ormel. Bovendien moet hij snel zometeen terug naar het Kamerdebat. Heeft meegeluisterd, CDA Tweede Kamerlid. Uh, ja, wat vindt u van de reacties, meneer Ormel? Uh, nou, Ik hoor heel veel verschillende reacties. Wat, wat mij opvalt, dat is ten eerste uh, een gevoel van machteloosheid. Zo van de wereld wordt te groot en we kunnen daar geen invloed meer op uitoefenen. En daarom terug naar de gulden, terug naar onze oude vertrouwde wereld. Die gulden die was, die is al vanaf 1983 rechtstreeks gekoppeld aan de Duitse markt. Dus het is niet zo dat de tijd van de gulden, dat we toen alles helemaal zelf konden bepalen. We zijn afhankelijk van die wereld. Sommigen zeggen dat ook. Dan hoor ik toch ook nog mensen die zeggen van ja, die grote superstaat, dat zie ik allemaal niet zitten. Europa wordt geen superstaat. Ik vergelijk Europa steeds met een schepen die op zee vaart zijn allemaal aparte schepen, maar doordat ze in konvooi varen... zijn ze sterker dan wanneer ze alleen in hun eentje op die oceaan zijn. En als je dat beeld voor ogen houdt dan moet je snappen dat je op je eigen schip... ben je zelf baas, bepaal je zelf wat er gebeurt... maar met elkaar bepaal je de richting die je opvaart. Ja. En daarover, over die richting... want daar moeten dan keiharde afspraken over worden gemaakt. Uh, daarvan zeggen mensen, ja, daar vertrouw ik helemaal niks van. Want uh, zo gauw Frankrijk in de problemen komt... dan schuiven ze die, die, die afspraken een stukje op. Daar steek ik de hand in eigen boezem. De laatste manier, meneer Derksen, zei van... de gewone burger heeft er geen verstand van... we moeten vertrouwen hebben in de leiders. Ik denk dat politici... Alles op alles moeten zetten om het vertrouwen te winnen. Mensen hebben daar wel verstand van. Mensen die voelen van alles. En wij moeten daarover als politici voortdurend in debat. Vandaar dat ik ook zo blij ben en dat ik uit het debat in de Kamer <lacht> ben gestapt... om met ja. u te praten. Jo. Maar is het, is het ook zo, dat heb ik net ook even aan een van die luisteraars nog gevraagd... dat we te weinig de voordelen zien van dat Europa... waarin we dan meevaren in dat konvooi en die euro... Uh, en, en eigenlijk alleen maar focus op de nadelen? Ja, dat is wat ik ook eerder heb gezegd. Al die mensen zoals bijvoorbeeld Geert Wilders of bijvoorbeeld uh, Emiel Roemer... die zeggen van, oh, dat kan allemaal niet meer. Ja, dan moet je ook schilderen wat dan het alternatief is. En wij zijn een open samenleving. Wij verdienen ons geld door handel, door Rotterdam... door uh, in het buitenland van alles te doen. Dus wij zijn juist bij uitzek gebaat ja. bij die euro. Dank voor uw bijdrage. Snel terug naar het debat. En we gaan dat volgen via Radio 1 natuurlijk. Henk-Jan Ormel was dat van het CDA. Um, er moet één economische regering komen voor de eurozone. Eens 46 oneens 54. En er is door uh, ruim 1200 mensen gestemd. Elsbeth. Ja, wij gaan zo meteen praten met Frank Heemskerk. Ken je misschien nog wel als staatssecretaris van Economische Zaken? Tegenwoordig is die directeur bij Royal Haskoning. Dat bedrijf van uh, ingenieur Paul uit Libië. Is, weet je die nog? wilde ook dat we in eigen land op vakantie gaan. Ja, doen, ook hoor. dat ga ik hem vragen. Verder gaan we het ook nog hebben over de honger in Afrika. Onze eigen directeur Arjen Lok is in Kenia geweest... om te kijken hoe het daar voor staat. We gaan het allemaal horen zometeen na tweeën. Dit is de dag. Elsbeth is er. En ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vrijdagmiddag. Vanuit de Kroon in Amsterdam met nieuws. Voor elke Nederlandse werknemer is dit een bedreiging, wat hier gebeurt. Satire. Weet je wat mijn dochter laat zijn? Ja, mijn dochter nee. zegt: Mam, wat ja. is een ja. bibliotheek? <laughs> Politiek vindt dat zo'n gigantische lariekoek. Sport. Dus die wielredders moeten ophouden met het gezeur over oortjes. En live muziek. No mercy for a soldier. No mercy for a king. No mercy for U bent iedere vrijdag welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan, bij Vodafone begrijpen we dat u als ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Start uw zakenreis. Daarom krijgt u bij een iPhone zakelijk 50 euro abonnement. Internet op prijs voor maar 2,50 euro per maand. Dat is voordelig mobiel internet in 42 landen. Met gratis iPhone 4 ga naar de Vodafone winkel of bel 0800.